Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. moslim in Amsterdam verloopt rustig. Acht burgerdoden bij NAVO-aanval Afghanistan... en honkballers verliezen EK-finale. <tieden> De demonstratie van zo'n 100 moslims op en rond het museumplein in Amsterdam verloopt rustig. Rond deze tijd moet die afgelopen zijn. Er is veel politie op de been om alles in goede banen te leiden. Voor de deur van het Amerikaanse consulaat staan onder meer acht politiepaarden.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 Wint en ook PvdA-burgemeester Paul de Pla... die ook de gast was in Buitenhof, noemen het wel van groot belang... dat er een helder regeerakkoord komt zonder slappe compromissen. Beide partijen kunnen dan aan hun achterban laten zien... dat ze bepaalde punten hebben binnengehaald. Bijna 30 procent van de kiezers besloot in de laatste 48 uur... op welke partijen hij zou gaan stemmen. Zo'n 15 procent maakte pas op de verkiezingsdag zelf de keus. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond.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 De hoofdredacteur van de Irish Daily Star staat achter zijn beslissing om de foto's te publiceren. Hij noemt de beelden erg smaakvol en vindt dat de hertogin op dezelfde manier moet worden behandeld als bijvoorbeeld de popsterren Rihanna of Lady Gaga. In de eredivisie heeft PSV verrassend verloren bij FC Utrecht. Het werd 1-0. E Bulthuis maakte het doelpunt toen Utrecht met tien man speelde na een rode kaart. Later kreeg Utrecht nog een rode kaart, maar PSV wist daarvan niet te profiteren. In Alkmaar was AZ met 4-0 te sterk voor Roda JC... mede door drie doelpun doelpunten van El Tudor. klopte klopte nak in Almelo met 2-1. De laatste Eredivisiewedstrijd van dit weekend... Groningen tegen Vitesse is nu bezig. Het Nederlandse honkbalteam heeft de finale van het Europees kampioenschap verloren. Oranje was in Rotterdam kansloos tegen aardsrivaal Italië... en verloor met 8-3. Daarmee prolongeerde Italië de Europese titel.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 Ja, een rode kaart voor Vitesse bij een 0-0 stand. 11 tegen 10 dus. Een bal die binnendoor werd gestoken op Zeefuik. De spits van Groningen kon alleen doorgaan op Veldhuizen. Toen was daar een hand, een uitgestoken hand van Jan-Arie van der Heijden. Die eigenlijk heel licht... Zeefuik raakte op de schouder. Wat gaat er nu weer gebeuren? Een gele kaart voor Van Aanhold. Er is ook al geel geweest voor Jansen na protesteren. Zo gebeurt er ineens van alles. Hij was er doorheen Zeefuik. En als je dan de regels gewoon goed toepast dan moet je de rode kaart geven. Maar ik vond het toch wel een beetje overdreven van Nijhuis. Maar goed Van der Heide eraf. En dat betekent dus 11 Groningen tegenover 10 van Vitesse. 11 tegen 10. Dat gebeurde ook bij PSV tegen Utrecht. Utrecht kwam met z'n tienen te staan. Maar juist toen scoorde Bulthuis. Daarna werd ook nog eens een uh, tweede Utrechter. Gernd in dit geval. De eerste was Kali. Gernd met direct Rood van het Veld. -Suit. Toen werd het zelfs 9 tegen 11. En toch bleef die stand gehandhaafd. Utrecht-PSV eindigde in 1-0 door die treffer. Dus met 10 man gemaakt door Bulthuis. Frank Wielard gaat erover praten met de trainer van PSV. En Frank loopt al zo lang mee dat hij hem bij zijn voornaam mag noemen. Ik niet goed begonnen aan de wedstrijd en daar nooit meer overheen gekomen... is de hele korte samenvatting. Ja. Ja, de hele, de hele wedstrijd waren we de eerste 20, 25 minuten. liep achter de feiten aan. Iedere, bal, iedere aanval was voor, voor Utrecht. De duels waren ze sterker. De tweede bal was voor Utrecht. Dus uh, een verdiende overwinning. Je roept je spelers na, wat was het, een minuut of 25 even bij elkaar. Een drietal spelers. Wat zeg je dan? Ja, dat, uh, het, het moet toch niet zo angstig zijn als je 1 tegen 1 moet spelen tegen een spits. Met, anders, je speelt je niet tegen een uh, superspitsen. Het zijn uh, twee spitsen die heel hard werken en heel bereidwillig zijn voor het elftal. dat heel goed deden. Maar die moet je dan toch gewoon vanuit de zon op kunnen pakken. En niet iedereen naar binnen halen waardoor een ander weer vrijkomt. Dus dat soort dingen, ja, dat, dat, dat kan op topniveau niet. Dat mag je van PSV niet verwachten? Nee, dat lijkt me niet. Um, in die eerste helft komen jullie eigenlijk... Als je het puur bekijkt, alleen in standaard situaties en de problemen, wel steeds hetzelfde koppeltje. Ja, nogmaals, spelers weten van tevoren tegen wie ze staan. En uh, dan moet je zorgen dat je ervan wint. En uh, een aantal spelers wonnen dat niet. En, uh, ja, of, of de ander dan zoveel beter was met koppen, dat kan ook zijn. Um, in de rust grijp je twee keer in. Uh, ja, geen tactische wissel, want je zet er gewoon een ander voor terug. Waarom haal je uh, Toyvonen en Mertens eruit? Nou, ik had het hele helft al wel kunnen wisselen in de rust. Want er zat helemaal geen zwoe in. Nou, dan probeer je met twee wissels, vooral die jongens waarvan ik dacht dat ze moe waren. Zodat, daar zat ook bij die twee weinig spirit in. En uh, dan hoop je in ieder geval twee spelers in de brengen die niet gespeeld hebben. Die, geen, geen, die maar één wedstrijd gespeeld hebben in het weekend. En de tweede helft waren we wel iets beter, maar niet echt heel overtuigend. Nee, want die ene kans die je krijgt wordt dan hopeloos overgeschoten. Ja, dacht ik ook. Ja, dat je. je kijkt er een beetje misboedig bij. Ik kan me ook voorstellen na zo'n wedstrijd... waarin je ja, tegen tien man, tegen negen man uiteindelijk... Toen was de wedstrijd al gespeeld. Dan hoop je dat die keer verkeerd valt of wat dan ook. En, uh, en een drie jaar aan. Maar ik, ik heb geen fatsoenlijke aanval gezien. Nou zit ik de hele tijd langs de kant te denken... wat zou er nou eigenlijk echt mis zijn met PSV? Doe jij hetzelfde als die wedstrijd ja. zich ontwikkelt? Ja, in het begin al denk je... hoe, hoe kunnen ze weer achter de feiten aanlopen? En, uh, ja... Nou, Daar zullen we echt over moeten gaan praten. Uh, waar, het ligt, waar het aan ligt, laat ik het zo zeggen. Weer geel voor uh, je aanvoerder. Vijfde keer op rij. Je bent woest. Waarom? Nou, ik denk dat verstandig is dat ik niks over Blom zeg. En over dat moment? Nou, dat bedoel ik dat moment. Voor de rest uh, kun je de scheidsrechter geen verwijten maken. Die is de wedstrijd gefloten. Maar dat moment vond ik weer... Uh, eigenlijk geen gelijkheid. Dik Advocaat naar de Nederlaag van PSV in Utrecht. We gaan weer eens even naar het voetbal van dit moment: Groningen tegen Vitesse. Richard van der Maaden. Ja, waar het spel stil ligt. 0-0 de stand. 39 minuten ruim op de klok. Veldhuizen ligt nu op de grond in het 5-meter gebied. Een duel dat hij aanging met Schet, de rechter spits van FC Groningen. Die vrij hard doorging op Veldhuizen. Die blijft vervolgens liggen. Ja, als ik het zo op de herhaling nog eens keer terugzie, dan heeft hij ook behoorlijk wat pijn. Zit nog altijd op de grond. Misschien is het wat tijdrekken. Misschien... Is het een beetje spel wat Veldhuizen nu aan het doen is bij de 0-0 stand. En een man minder, want zo is het natuurlijk. Vitesse met de rode kaart van Van der Heijden hoopt met de 0-0 de rust te halen. Dan Mori is er overigens ingekomen bij Vitesse. Een Israëlier centraal in de verdediging. Rutten heeft dus meteen ingegrepen. Heeft Prupper een middenvelder naar de kans gehaald. En ik zie nu ook Robert Maaskant allerlei tactische aanwijzingen geven... bij de spelers van FC Groningen. Want zij zullen toch moeten, zij zullen moeten aan vallen ...in deze wedstrijd nu ze met een man meer staan. Er is, uh, ja, het is allemaal wat onvriendelijk, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Er wordt flink uitgedeeld hier en daar. Het is grimmiger geworden in het tweede deel van deze eerste helft. Het spel ligt nog altijd stil bij de stand 0 tegen 0 gaan we naar het wielrennen terug van vandaag. De Rabobank ploeg bij de vrouwen, kopvrouw Marianne Vos. De ploegentijdrit li liep uit op een teleurstelling. Eh, pech, eh, valpartij, allemaal al in die eerste kilometers. Groot deel van de tijdrit met z'n vieren. Kortom was geen feest. Steven Dalenboud praat erop met de vrouw die gewend is te winnen. Marianne Vos. Ja, dat was een soort uh, Murphy's Law in die uh, eerste kilometers. Wat, wat gebeurde er allemaal? Um, nou ja, ik, ik deed de start en uh, ik hoorde meteen het, het commando stop achter mij. Nou, het commando stop uh, ja, kan ook betekenen even rustig aan, want er valt een gat. Maar het commando stop betekende deze echt stop. We hadden een uh, mechanisch defect en meteen een fietswissel van, uh, van onze Française, Pauline Ferrand-Prévot. Um, nou ja, we besloten daarop te wachten. En dan uh, ja, vervolgens weer verder. Dan verlies je natuurlijk meteen wat tijd. Maar als je dan met zes verder kan, dan, uh, ja, dan, dan probeer je dat, kun je dat nog proberen goed te maken. En dat deden we ook. Maar na vijf kilometer was er, was er een valpartij van hier het En opnieuw uh, Paulien. Ja, dan, uh, dan waren we nog met, met vier over. En ja dan, uh, dan is het verder want als je dan nog een keer wacht dan, uh, ja, dan verlies je sowieso te veel tijd maar met vieren een uh, ploegentijdrit ja is het toch behoorlijk uh, zwaar ja zakt zak dan meteen al de moed in je schoenen ik bedoel hoe moeilijk is het om uh, die laatste uh, 25 26 27 kilometer dan met ze vieren te doen nou nee ja goed uh, nat natuurlijk uh... Ja, is dat niet waar je, waar je rekening mee houdt. Dat, tenminste, je, natuurlijk kan er van alles gebeuren, maar dat er, de eerste vijf kilometer, dat je dan nog met vier zit, dat is niet echt het uh, scenario waar je, uh, waar je aan denkt. Maar goed, dan, uh, dan moet, moet je verder. Ik bedoel, dan ga je er gewoon het beste van proberen te maken en uh, met z'n viertjes. Iris Slappendel valt en neemt uh, Veral mee in haar val. Het is niet iets wat je heel vaak ziet hè, in de ploegentijd. Dus Vind je dat is knullig? Nou ja, uh, nee. Je kunt, je kunt natuurlijk vallen en als er één valt, dan, val je er, dan valt degene in het wiel er sowieso overheen. Want je zit heel kort op elkaar, dus het is op zich niet zo vreemd dat er dan, dat er dan twee vallen. Ja, dat was dan die ploegentijd waar jullie met de ploeg zo lang naartoe gewerkt hebben. Ja, we hebben het alleen maar over de eerste acht kilometer gehad. Het was zo voorbij. Ja, nou ja, voor ons was het nog niet zo voorbij. Want dan is het nog best wel ver, uh, die volgende, wat was het, uh, 25 kilometer of zo. Ja, maar dan moet je jullie wel nageven. Jullie uh, eindigen uiteindelijk op 21 seconden van het podium. Uh, dat is eigenlijk nog een ontzettend knappe prestatie. Ja, ik denk dat we vervolgens nog best wel uh, net uh, het hebben gereden met vier. En uh, ja, dan moet je natuurlijk met vier finishen. Je mag, uh, je mag niemand meer verliezen. En uh, nou ja, dat, dat draaide op zich uh, best goed. Maar ja, met vier heb je ook niet het, uh, het herstel wat je hebt met zes. Dus je, moet, uh, ja, je doet je aflossingen. en dan probeer je even het laatste wiel even drie seconden te herstellen. En, uh, en dan weer opnieuw je, ja, je aflossing te doen. Maar dat is sowieso anders dan met zes natuurlijk. Marianne Vos dus niet op het podium dit keer bij het WK tijdrijden voor ploegen. Want uiteindelijk ging de winst naar Specialized ja. Lululemon. Goed, we gaan weer eens even naar uh, onze vriend Richard van der Malen. Want de slotfase van de eerste helft, nabels zo'n beetje. Wat gebeurt er allemaal, Richard? Ja, geweldig schot op de lat vanaf een metertje of 16 van uh, Kwakman was het. Kees Kwakman, de centrale verdediger. Onderkant lat. Ja, dat gebeurt uh, in het uh, tweede deel van de eerste helft veel meer dan in het eerste deel. Prima schot van uh, Kees Kwakman. Vanaf 16, 17 meter. En daar heeft Vitesse dus geluk met een man minder. We zitten in de 44ste minuut. 0-0 de stand. Er wordt hier en daar flink uitgedeeld. Pittige overtreding heb ik gezien aan beide kanten. En Veldhuizen, de keeper van Vitesse, heeft de bal. Legt hem klaar op de 16 meterlijn. Alle spelers van Vitesse schuiven richting de middenlijn. En daar komt de trap dan van Veldhuizen voor de slotfase van de eerste helft. Richting Boni neemt hem uitstekend aan zoals hij dat kan. Op de borst leidt dan toch balverlies en Groningen. Via Sparf kan dan weer opnieuw bouwen aan een aanval. Sparf doet dat uitstekend. Bal gaat naar de rechterkant, naar Magnasco. Maar die verslikt zich in Theo Jansen. Theo Jansen er nu vandoor aan de linkerkant van het veld. Nog niet zo heel veel van gezien. Af en toe een aantal van die fantastische splijtende pases. Vooral naar de rechterkant, naar Ibarra. Maar niet veel meer dan dat. Jansen overigens opnieuw in een controlerende rol. Uh, vier minuten krijgen we erbij in de eerste helft. De bal van Van Arnold. slecht naar Zevuik, de spits van Groningen. Groningen dat dus in een hoog tempo zou moeten gaan spelen. Meer dan tot nu toe met die man meer op het veld. Het veld breed maken, de zijkanten zoeken. Zo krijg je misschien het spel van Vitesse of zo ontregel je het spel van Vitesse. Nu misschien Ibarra nog een keer voor Vitesse. Maar die kan het duel ook niet winnen. Speelt de bal dan weer terug. Vier minuten dus krijgen we nog in deze eerste helft. 0-0 in de Europese. In Groningen. Utrecht tegen PSV vanmiddag eindigde in 1-0 bijzonder... want de goal werd gemaakt met 10 man... en uiteindelijk moest Utrecht met 9 man die voorsprong verdedigen. Zo'n beetje, maar nu of 12, 13 nog. De man die met tien in het veld scoorde voor Utrecht... luistert naar de naam Dave Bulthuis. Frank Wielaert praat met hem. PSV komt op bezoek. Jullie winnen niet zo vaak thuis van PSV. Maar vandaag begonnen jullie uitstekend aan de wedstrijd... en krijgen jullie een paar gevaarlijke kansen, met name uit standaard situatie. Ja, dat heb je helemaal goed. Uh, ja, ik bedoel, we hebben, we hebben genoeg kans gecreëerd deze wedstrijd. En uh, ja, eindelijk vliegt hij uh, een keertje erin. Ik denk, bij uh, de wedstrijd die wij vorige week gespeeld hebben tegen NAC Breda uh, uit. Vooral met name de tweede helft. Dat we het uh, goed spel hebben gespeeld. En we waren volgenomen om uh, deze week precies, uh, precies hetzelfde systeem te spelen. Uh, maar niet uit wie het is, PSV of... Uh, niet uit. En uh, ja, ik denk dat ik het goed heb uitgepakt. Um, jullie krijgen veel kansen. Ik telde er even snel vier voor uh, je collega-verdediger Van de Hoorn. En uiteindelijk, als iedereen denkt, nu moeten we op Van der Hoorn gaan letten, maak jij. Ja, ik heb het geluk. Ik, uh, ja, broer, het is wel een beetje hulp van, uh, van de verdediger van PSV natuurlijk. Maar uh, ja, ik raakte er minimaal, maar dat was net genoeg voor een goal. Op het moment dat iedereen dacht, nou is het gedaan. Jullie staan met tien en dan is het klaar, dan komt PSV vanzelf wel een keer eroverheen. Ja. Op de, langs de kant. Jullie denken natuurlijk anders. Ja, ik denk dat we het laatste kwartier, twintig uh, minuten het ergens zwaar gehad hebben. En eigenlijk alleen maar opgehouden hebben. Maar uh, ons team met zo'n sterke mentaliteit. Dat, uh, dat we zelfs met acht man gewoon, uh, ja, het, PSV, het spel van PSV op kunnen houden. En uh, ik denk dat we dat echt perfect gedaan hebben. Ja, uiteindelijk is het ja, jullie, sta, jullie staan met zo weinig mensen in het veld. Je kunt niks anders doen dan met z'n allen in gebied staan. En hopen dat die ballen steeds voor jullie goed vallen. Ja, dat is uh, correct. Maar uh, dat, dat zeg ik al. We hebben vandaag echt. Uh, ja, op het laatste kwartier ook we hebben we echt alles meegaat. En de bal viel ook goed, gelukkig. En uh, ja, je houdt natuurlijk je hart vast als je ziet dat het uh, pees wel over de flanken komt. Iedereen zit er doorheen en we uh, ja, hopen dat die bal er niet erin vliegt. Een piepklein applausje kregen jullie zelfs in de rust. Dat was ook alweer een tijdje geleden dat iedereen in de Galgenwaard dacht... we zijn tevreden over wat we hebben gezien. Ja, ondanks dat we vandaag twee rode kaarten gehad hebben... was het publiek absoluut de twaalfde man. En uh, dit was uh, de oude wets kolkende Galgenwaard. Zoals het hoort. Zoals het iedere wedstrijd hoort. Zoals we dat volgende keer ook weer mogen verwachten. Helemaal top. Dat, uh, dat is wel de bedoeling. Frank Wielhuis zag het allemaal goed. Volgens uh, Dave Bulthuis, de matchwinnaar bij Utrecht tegen PSV. Groningen tegen Vitesse. Nu echt de laatste seconde van de eerste helft. Richard van der Made. Ja, Ruim drie minuten zitten we in blessuretijd, natuurlijk door de blessure van Piet Veldhuizen. Het gedoe rondom de rode kaart van Jan Arie van der Heijden. Het zal zo inderdaad rust zijn. Piet Veldhuizen heeft de bal weer, legt hem klaar. Het is Groningen dat beter is geworden sinds. De rode kaart van Van der Heide kansen heeft gekregen met Van Dijk. Met kwakman. Zojuist een kopkans voor de Leeuw. En nu misschien nog Vitesse in die laatste minuut. Rijs speelt de bal terug naar Jansen. Jansen dan Sparf zit daar tussen namens Groningen. En dan is het Manjasco de rechtsback Die probeert weer uit te verdedigen. Dat gebeurt nu aan de rechterkant bij Schet. Schet paast de bal dan naar Zevuik. Zeefuik die een bal koets goed kan afschermen, wordt dan de voet dwars gezet door Van Ginkel. Bal gaat over de zijlijn en via Manjasko dan de weer genomen. Sparf met een balletje breed helemaal naar de linkerkant. Groningen dat het tempo moet opschroeven en dan is het gebeurd, zegt Nijhuis. Voor wat betreft de eerste 45 minuten hier in Groningen 0-0 de tussenstand in de Euroborg. perfect day where I'll Splend. Van twee jaar geleden en Stay the Night. We gaan het eens even hebben over AZ. Want AZ won vanmiddag met 4-0 van Arroda. JC. Stond al snel met Rumel voor de Altidoor Valkenburg en Altidoor en ook na de rust Altidoor. Hij maakte wel dus drie vandaag de Amerikaan. Jeroen Elsov in gesprek met de trainer van AZ Gert Jan Verbeek. Is dit zo'n middag uh, waar je na afloop een drankje bestelt en denkt van nou, dat uh, mag wel vaker gebeuren? Nou ja, je, je wil natuurlijk thuis altijd uh, winnen uit ja, wil je ook ja, graag winnen. En uh, ja, je bent de hele week uh, bezig met trainen en uh, de jongens uh, proberen te ontwikkelen. De afgelopen vier jaar hebben we niet zo veel kunnen doen aan de, aan, de, aan de groepsontwikkeling, omdat een hoop jongens toch weg waren. Ja, dan is dat een beetje afwachten na twee trainingen, uh, hoe het erop staat, hoe het ervoor staat. Maar je moet zeggen dat de jongens het uh, aan de keur hebben gedaan en dat uh, ik denk een, een hele aardige tot zeer goede wedstrijd hebben gespeeld. Ja, dat is gek. Ik kan je er eigenlijk vat op krijgen. dat uh, Je hebt weinig tijd met z'n allen bij elkaar. En dan speel je zo'n fantastische eerste helft. Uh, aanvallend gezien. Ja, oké. Okay, maar het is wel zo dat uh, er is natuurlijk genoeg... Uh, um, uh, er zijn uh, genoeg momenten waarop je met mensen kan communiceren. En tegenwoordig ook via, via de, de, de, de internet, de media. Uh, dus je, je bespreekt toch de wedstrijd na. Ook met jongens die, die, die reizen gaan. Die jongens die nog weer ervaring op bij, uh, bij een nationaal elftal. Uh, ik denk dat het voor Nick en, en voor Adam heel goed is dat ze, uh, dat ze ook het uh, hele elftal meemaken. Uh, daar word je ook zelf bewust van, krijg je meer vertrouwen door. Ja, dat zie je dan terug in het spel van, uh, van, ook van AZ. En, uh, ja, we hebben de tijd gehad de afgelopen 14 dagen om, uh, om de nederlaag te PSV te verwerken. En uh, Dat is ook mooi, uh, dat is dan eigenlijk wel een beetje uit, uit beeld. Um, en, en we hebben ons goed kunnen voorbereiden op Rode JC. We wisten precies uh, hoe ze zouden gaan spelen. Daar hebben we een bepaalde afspraak over gemaakt. Omdat we natuurlijk ook uh, met Juliano wat, een andere verdediging hadden. Uh, dat is wel besproken. Nou ja, en ik denk dat we ons daar goed aan hebben gehouden. En, uh, en dat we daarin ook heel gedecideerd uh, de wedstrijd naar ons toe hebben getrokken. En, en, en een paar mooie goals hebben gemaakt. Het, het was een goede teamprestatie hoor vandaag. Maar het schiet er natuurlijk bovenuit als iemand drie keer scoort en een assist geeft. Is dit een andere Elterdor dan vorig seizoen voor jou? Nee, dat is dezelfde jongen, alleen hij, hij is wat anders gaan denken over, uh, over uh, de wijze waarop hij zijn dingen moet doen, waarop hij uh, zich moet ontwikkelen. En, uh, dat had hij nog niet eerder meegemaakt, dat, dat er echt heel veel eisen werden gesteld aan hem om, om, om, om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Of dat nou op fysiek vlak was, of technisch-tactisch, uh, of technisch, tactisch, dan wel mentaal vlak. En uh, hij heeft dat goed opgepakt, hij moest er eerst wel heel erg aan wennen. Maar uh, ja, hij, heeft, hij heeft gemerkt dat je er beter van wordt. Dat zag hij in zijn omgeving, dat, dat merkte hij aan hemzelf. En uh, ja, daarvoor heeft hij ook de stap gemaakt om naar Nederland te komen. En, uh, en toch te, dat wat hij heeft uh, gemist in, in, in, in een stukje opleiding... Na, na zijn avontuur in het buitenland en in Amerika... Uh, ja, dat, dat pakt hij nu gelukkig heel snel op. Gert-Jan Verbeek vertelde dat allemaal. We gaan wielrennen, want de wereldtitel ploegen tijdrit ging vanmiddag naar Omega Pharma Step. Belgische formatie bleef uiteindelijk in Valkenburg BMC op de streep drie tellen voor. En er zat ook een Nederlander in. Eén Nederlander maakt deel uit van die winnende ploeg. Nicky Terpstra en Steven Dalenbouw. Praat met hem. De wereldkampioen. Ja, kick hè. Echt mooi. Ik uh, wist natuurlijk wel dat het erin zat, maar uh, je moet het nog maar even doen hè. Ja. Ja, vertel maar, uh, het zag er nogal uh, blitsuit uit zo van, uh, van buitenaf. Hoe ging het die 53 kilometer? Uh, ja. met onze ploeg ging het eigenlijk vrij soepel. Uh, het is niet onwijs snel parcours. Uh, Veel op en neer en uh, hoofdzakelijk tegenwind. Maar ja, met, met, uh, als je met succes een mooie draad, haal je soms onwijs hoge snelheden. En zeker die stukken naar beneden. en Dat, dat geeft wel spektakel natuurlijk.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 Ja, als je weet dat je op, uh, op goede koers ligt, dan, dan, uh, dan is dat wel genieten. Dat krijgen jullie natuurlijk ook door, dat die, dat die strijd om de eerste plek, als jullie daar middenin zitten. dan nou komt die Kouwberger nog aan, wat voor andere ploegen toch al uh, vaak funes bleek te zijn aan het einde van, de, van deze ploegertijdrit. Maar jullie gingen daar gewoon met z'n zes overheen. Ja, maar we hebben ook afgesproken om rustig de Kouwberger op te rijden. Want als, je daar, ja, als een paar mannen goed zijn en die gaan er vol op... En, en er zijn een paar mannen niet meer goed, dan, dan ben je die kwijt. En uh, het is belangrijk dat je bovenop weer snelheid kan pakken. Die laatste kilometer, dat, uh, dat kan nog finesse zijn. Kijk, je kan wel vijf seconden winnen op de Kuilberg, maar bovenop moet je dan wel kunnen versnellen. En als je, als je benen daar vol zuur zitten, ja, dan, dan denk je er niet aan om buitenblad te, te schakelen. En, en wij, ja, We kwamen ja, vlak, vlak voor het vlakken, uh, we schakelden het buitenblad en, uh, en de snelheid uh, trokken we weer omhoog. En uh, daar win je dan meer mee. En uh, ja, we zijn bij elkaar gebleven. En, uh, ja. Dan kom je over de streep, dan heb je de beste tijd. Maar dan komt BMC er nog aan. Nou, dat zie je dan ook gebeuren. Hè? Die knallen dus wel uit elkaar op de kouberg ja, ja. En dan is het drie seconden. Is dat, dat, moet, dat moet zenuwslopend zijn geweest. Ja, heel krap. Uh, ik zag ze in beeld komen hier uh, Ik stond bij de streep. En toen hoorde ik uh, de speaker zeggen uh, ja, dat ze nog 17 seconden hadden. Toen keek ik van nou. Dat... Volgens mij is dit stukje korter dan 17 seconden. Dan gaan ze eronder duiken. Ja, en op de strepen toch niet. En dat is wel een ontlading. We waren sowieso al blij eigenlijk na, na de finish. Uh, ja, we, allemaal, ja, we waren wel blij met, met wat we gedaan hadden. En uh, ja, toen was het alleen nog maar hopen dat er niemand onder kwam.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 We kunnen nou zeggen: uh, ploegen tijdrijden zijn van de beste van de wereld. En dat, uh, dat, dat is toch wel uh, iets heel speciaals. De man die een prachtig seizoen doormaakt, Nicky Terps, gaat Nu dus ook wereldkampioen tijdrijden met zijn Belgisch ploeg. Radio 1: Het NOS-journaal, half zes, Liesel de demonstratie van moslims op het Museumplein in Amsterdam is rustig verlopen. Zo'n 100 mensen protesteerden in de buurt van het Amerikaanse consulaat... tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims'. Er was veel politie op de been. Het protest werd rond vijf uur afgesloten met een gebed. Libië heeft zo'n 50 mensen gearresteerd in verband met de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Bij die aanval kwamen dinsdag vier Amerikanen om het leven, onder wie ambassadeur Stevens. Onder de gearresteerden zijn enkele buitenlanders die de aanslag zouden hebben voorbereid. Op het moment van de aanslag werd bij het consulaat ook gedemonstreerd tegen de Amerikaanse anti-islamfilm.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 Vanavond en vannacht is het droog en het is wisselend bewolkt. De temperatuur die wordt niet al te laag. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 14 graden. Landinwaarts neemt de wind wat af. In het warm gebied blijft het matig tot vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. En morgen passeert een niet al te actief front. En daardoor is er veel bewolking. Af en toe valt er wat regen. Morgenochtend vooral in het noorden en westen. En morgenmiddag in het midden en noordoosten van het land. In het zuiden en zuidoosten blijft het droog en daar is de kans op zon ook het grootst. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de wadden tot 22 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het zuidwesten is landinwaarts zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. In het noordwesten aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen wordt het een stuk koeler. Overdag zo'n 15 graden en we krijgen ook koude nachten met minimumtemperaturen rond de graad of 5. Verder is er elke dag kans op een bui. Maar tegen het weekend wordt het weer wat minder koud. Zometeen het vervolg van de tweede helft Groningen-Vitesse. Het staat daar 0-0. 11 van Groningen tegen 10 van Vitesse. We gaan zo de tweede helft in. En de competities in het buitenland die zijn ook wel een beetje op stoom. <tieden> In Italië wonnen de koplopers vanmiddag allemaal. Juventus was met 3-1 te sterk voor Genoa. Het was de 42e keer op een rij dat Juventus niet verloor in de Serie A. De laatste nederlaag dateert van 15 mei 2011, toen was Parma te sterk. Juventus staat bovenaan samen met Lazio en Napoli. Lazio won met 3-1 van Chievo en Napoli versloeg Parma met diezelfde schrijvers. De koplopers hebben allemaal 9 punten uit 3 wedstrijden. Dan gaan we naar Spanje, waar Real Madrid alweer de tweede nederlaag van het seizoen leed. Sevilla versloeg de regerend landskampioen na een heerlijke goal met 1-0. Real heeft in vier wedstrijden nog maar één duel gewonnen. Dat betekent dat de ploeg nog maar vier punten heeft. En dat zijn er dus nu al acht minder dan de koploper. De eeuwige rivaal Barcelona, dat gisteren gewoon won met 4-1 van Getafe. Ook in Duitsland worden de belangrijke wedstrijden gisteren... al allemaal gespeeld. Borussia Dortmund won met 3-0 van Bayer Leverkusen. En natuurlijk de tegenstander dinsdag van Ajax in de Champions League. En Bayern München was met 3-1 te sterk voor Mainz. Bij Borussia Mönchengladbach scoorde Luc de Jong... maar toch verloor Gladbach. Het werd 3-2 tegen Nürnberg. Rafael van der Vaart maakt vandaag zijn rentree bij Haas Vauw. Juist is de ploeg begonnen aan de wedstrijd tegen Eindracht-Frankfurt. En het staat daar na een paar minuten spelen 0-0. En de toeval wil dat de oude club van Van der Vaart, tot een hotspur... ook op dit moment speelt in de Engelse Premier League. Uit bij Reading. Tussenstand is daar 1-0 in het voordeel van de Spurs doelpuntenmaker Defoe. Gisteren stal Alexander Buut naar de show in de Premier League. Want bij zijn debuut in de basis van Manchester United scoorde hij. Mooie goal. En hij was ook goed voor een assist. Manchester won met 4-1 van de Wigan Athletic. Koploper Chelsea. De hij speelde 0-0 gelijk bij de Queen's Park Rangers en Arsenal haalde uit tegen Southampton. Het werd 6-1, mede door een eigen doelpunt voor Southampton-verdediger Jos Hooiveld. Er is bijna vijf minuten over half zes inmiddels begonnen. maar nou, op punt van beginnen de tweede helft van FC Groningen tegen Vitesse. Richard van der Malen. Ja, we gaan inderdaad beginnen aan het tweede bedrijf. 0-0 na 45 minuten. Vitesse met een man minder rode kaart voor Jan Arie van der Heijden. En Fred Rutte heeft een tweede wissel gepleegd. Mike Havenaar is in de ploeg genomen. Gaat spelen als linksbuiten. En Reis onzichtbaar in uh, de eerste drie kwartier. Is achtergebleven in de kleedkamer. Verdedigde ook nauwelijks mee. Ja, en als je dan met een man minder staat heb je niet al te veel aan hem. Vitesse opent met het uh, balbezit. De bal gaat uh, richting... Uh, van Aanholt, de linkse bek in duel met Schet. En dan kan FC Groningen, dat natuurlijk moet in deze thuiswedstrijd, kan weer gaan bouwen aan een aanval met Kwakman. Naar de linkerkant, naar Burnett waar Ibarra in de buurt staat. Maar Vitesse, net als in de slotfase van de eerste helft, speelt compact. De linies kort bij elkaar. Wat behoudender dan in het eerste halfuur. Het heeft allemaal veel te maken, denk ik, met die rode kaart. Groningen nu op de helft van Vitesse. Met Van Dijk schuift de bal naar de rechterkant. Voorzet moet dan komen. Zevaik wil de bal wel. Maar er is balverlies. En dan kan Boni namens Vitesse iets bedenken. Maar slecht van Boni. Het balletje breed naar Ibarra wordt doorzien door Michael De Leeuw. En dan is het opnieuw weer de beurt aan FC Groningen. Met Sparf. Paas naar de linkerkant. Naar Burnett. Breed houden het spel om zo uh, Vitesse een beetje uit elkaar te trekken. Kwakman mag nu meters maken. Wordt door helemaal niemand opgepakt. Paas de bal opnieuw naar de buitenkant. Naar Burnett. Dan tegen het lichaam aan van Ibarra. Nog altijd FC Groningen. Weer terug naar Kwakman. Kwakman dan breed naar Virgil van Dijk. En zo speelt Groningen de bal rond... In de eerste minuten van de tweede helft is het nog altijd in de Euroborg. 0 tegen 0 tussen FC Groningen en Vitesse. Nou, We zijn het wielrennen van vanmiddag waar de Rabopank ploeg vijfde... werd bij het wereldkampioenschap wielrennen voor ploegen. De tijdrit dus. De Kouwberg bleek een hele lastige klim... en misschien wel te lastig om hoog te eindigen. Steven Dalenwoud in gesprek met de ploegleider... ook in het nieuwe management gehandhaafd. Niek Overhoeven. Dat de Kouwberg een vervelend ding was, dat, uh, dat wisten al vele mensen. Maar na vandaag heb je er denk ik nogal ergere bewoordingen voor. Nee, maar ja, dat wisten we allemaal. Hè. We wisten gewoon dat aan uh, de Kouwberg komt en hij komt daar met vier aan. Of in ons geval met vijf. En ja, de sterkte van de ploeg is de vierde man. En uh, bij ons had Louise al problemen uh, twee beklimmingen daarvoor. En daar heeft hij zich wel redelijk van kunnen herstellen. Maar na 300 meter Kouwberg uh, was het eigenlijk voor hem over. Ja, dan is dat je vierde man. Dus die tijd is bepalend. Dus dan moet je wachten. En daar verlies je dan helaas kostbare secondes voor. Maar ja, het is een ploegentijdrit en je moet het met elkaar doen. Gezicht moet dat ook daar af hè? Nee, je heeft gewacht op. Je hebt gewacht. Op, uh, je hebt gewacht. Uh, ja, want uh, als je met drieën doorrijdt, de, de tijd van de vierde telt. Dus je moet gewoon met vier uh, over de streep komen. Dus en dan kun je echt zeggen van ja, het zwakste schakel bepaalt daar uh, je tijd. Dus en, en ja, dat, is dan, uh, dat is dan jammer dat je dat dan uh, ja, op de Kouwberg meemaakt. Maar ik denk niet dat wij de enige ploeg zijn die dat uh, meegemaakt hebben. En... Belangrijk was ook dat, dat Wilco Kelderman vroeg uh, af moest haken. Ik neem aan dat dat niet helemaal gepland was ook. Nee, normaal plan je niet. Uh, normaal plan je dat je met zes man uh, tot aan de voet van uh, de Kouwberg kan rijden. En dan uh, heb je meer speling ten opzichte van je vierde renner. Want dan uh, kun je twee man overboord uh, doen. En nu hadden we eigenlijk niet veel keus meer met uh, Luis. En dan, uh, ja, dan hoop je dat, dat de schade beperkt blijft. Maar uh, helaas, uh, wat ik nu hoor dat we vierde zijn. Dan zijn we een paar seconden achter liquigas. Ja, dan laat je het op die uh, kouw gewoon, uh, gewoon liggen natuurlijk. Uh, wat, wat was er mis met Kelderman? Nou uh, ja, uh, ik denk niet dat er veel mis mee was. Maar ik kwam gewoon tekort. had niet zijn dag. En uh, het liep niet zo bij hem. En, uh, op een bepaald moment op de Raabberg uh, ja, kwam hij in de problemen. Toen sloeg hij een beurt over... En dan hoop je dat hij kan herstellen in het wiel, maar dat lukte niet bij hem. En uh, toen was het over en uit, ja, dan moet je door met vijven. En uh, ja, dan heb uh, je natuurlijk, als je nog zover moet, dus, uh, ja, kost het wel de andere jongens meer energie. En dan uh, komt er wel wat meer druk op, op de podiumplek te staan. Ja, dat was een belangrijke uh, afspraak op de wielagenda voor Rabobank deze dag. Hoe zuur is het dan? Nou ja, ik denk niet dat je over zuur moet praten. Kijk, het is jammer dat je niet, niet het podium haalt, dat je op een paar seconden struikelt. Maar ik vind dat je moet kijken, we worden vierde in dit deelnemersveld. Een uh, realistische uh, uh, voorspelling die we hadden was uh, top 5. Nou ja, dat hebben we voldaan en we hadden met de schuin ook gekeken naar top 3. Nou, en ik denk uh, gezien uh, de wedstrijd die we gereden hadden, had altijd had die plek gewoon ingezeten. Ja, de top 2 die stak er uh, bovenuit, dus ik denk dat wij gewoon een hele goede wedstrijd gereden hebben verder. Nico Verhoeven, die met een schuine oog gekeken had, iets te schuin... want hij dacht dus dat ze vierde geworden waren... maar ze zijn vijfde geworden uiteindelijk. En bij de vrouwen, wielrenster Iris Slappendel... bij een val tijdens de ploegentijdrit voor de Merkenteams... heeft zij haar sleutelbeen gebroken. En dat kost deze renster van de Rabobank haar deelname aan de wegwedstrijd... die aanstaande zaterdag in Limburg wordt verreden. Bondscoach Johan Lammers heeft inmiddels Lucinda Brand opgeroepen... als haar vervangster. Yvonne Ellemann, heerlijk. Uit <laughs> ja, Greece tijd natuurlijk. If I can't have you. We gaan naar uh, Richard van der Maaden. In die tijd werd Groningen-Vitesse overigens ook al gewoon gespeeld. En nu nog steeds. Groningen-Vitesse, Richard. 0-0 nog steeds het schot van uh, Bakuna en... Het is bijna de 1-0 voor FC Groningen. Fantastische reflex van Piet Veldhuizen met de linkerhand heel goed in vorm. De afgelopen weken al ook Piet Veldhuizen. Prima knal, eindelijk weer eens wat leuks. Want we hebben daar een minuut of acht toch weer op moeten wachten in deze wedstrijd. Maar dit schot van Bakuna, dat lijkt er tenminste op. Groningen dat natuurlijk gewoon de aanval moet zoeken. Het beeld is heel duidelijk in de tweede helft. Vitesse graaft zich in, gokt op een snelle uitbraak. En Groningen moet het spel maken. De corner wordt nu getrapt vanaf de rechterkant. Sfeer in het stadion begint toe te nemen. Een kopballetje. Veldhuizen moet dan komen. Heeft hem dan ook denk ik in twee instanties. En dat is ook het geval. Even weer wat rust nu voor Vitesse. Maar het ontbreekt Groningen toch aan creativiteit hoor vind ik in uh, dit duel. Geen spelers die de ploeg echt bij de hand nemen. En die uh, een man uit kunnen spelen. Vitesse blijft tot nu toe toch vrij simpel overeind met uh, tien man. Kalas, de rechtsback, normaal gesproken in het centrum, gaat gooien. Neemt daar natuurlijk weer alle tijd voor. Voorin alleen Boni en Havenaar die mogen het daar uitzoeken. De bal wordt dan zomaar ingeleverd door Vitesse. En daar kan Groningen weer komen met Burnett. Paas de bal kort naar Schet. En dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn en is er weer een ingooi. En zo gaat het een beetje rommelig eraan toe in deze fase van de wedstrijd. Negen minuten zijn we bezig in de tweede helft. En het is in de Heurenborg nog altijd 0-0. Deze wedstrijd heeft duidelijk een doelpunt nodig. Nog geen goede voor vooralsnog voor afhaal van de vaart bij HSV. Want zijn ploeg staat na een klaar kwartier spelen. tegen ruimte uit Frankfurt met 1-0 achter door een goal van Inouï. Wat een goal! De Eredivisie alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen bij Utrecht tegen PSV. Het werd 1-0, die goal werd gemaakt door Bulthuis na de rust. Er waren twee rode kaarten voor Utrecht spelers. Kali kreeg twee keer geel en dus rood, dat was direct rood voor Gerrand. Het doelpunt van Dave Bulthuis viel op het moment dat Utrecht het net heel erg zwaar had. Ja, ik denk dat we de laatste kwartier 20 minuten het erg zwaar gehad hebben en eigenlijk alleen maar opgehouden hebben. Maar onze uh, zien is zo'n sterke mentaliteit dat, uh, dat we zelfs met acht man gewoon, uh, ja, het, PSV, het spel van PSV op kunnen houden. En, uh, ik denk dat we dat echt perfect gedaan hebben. Je houdt natuurlijk je hart vast als je ziet dat, uh, dat PSV over de flanken komt. Iedereen zit er doorheen en we uh, ja, hopen dat die bal dan niet erin vliegt. Ja, acht man en een keeper dus negen in totaal. En daarbij werd de ploeg gesteund door een uitzinnige aanhang. Ja, ondanks dat we vandaag twee rode kaarten gehad hebben, was uh, het publiek absoluut de twaalfde man. En uh, dit was uh, de oude wedstrijd uh, kokende gal gewaard, zoals het iedere wedstrijd hoort. Ja, het werd spannend op het einde, maar eigenlijk ging het voor PSV vanaf het begin al mis, vond de trainer Dik Advocaat. Ja, de, de hele wedstrijd waren we de eerste 20, 25 minuten, liep achter de feiten aan. Iedere bal, ieder aanval was voor, voor Utrecht, de, de duels waren ze sterker, de tweede bal was voor Utrecht. Dus uh, een verdiende overwinning. Een advocaat vraagt zich af waarom zijn ploeg zo slecht speelt. Ja, in het begin al. Denk je, hoe, hoe, kon, hoe kunnen ze weer achter de feiten aanlopen? En. Uh, ja. Nou, daar zullen we echt over moeten gaan praten. Uh, waar, het lig, waar het aan ligt, lijkt het zo te En de ploeg van advocaat werd dus verslagen door de ploeg van Jan Wouters. En die twee hebben veel samengewerkt. En dat maakt de overwinning speciaalig voor Wouters. Het is sowieso fijn om drie punten te halen. Ehm. Uh, uh, uh. Ik heb met ik een vreselijke uh, goede band. Uh, hij loopt als een rode draad door mijn carrière. heen. als speler heeft hij me wegwijs gemaakt wat je moest doen om, om, om, een, uh, om een echte profvoetballer te worden. Als trainer heb ik meegelopen met hem. Dus uh, ik vind het wel vervelend voor hem, maar uh, dat moet maar een keertje. En Wouters beklagde zich na afloop niet over de rode kaarten voor Utrecht. Het is de vraag of Mark van Bommel dat wel doet voor zijn gele kaart die hij kreeg vandaag. Want dat is alweer zo'n vijfde in vijf eredivisiewedstrijden. Gele accepteer ik altijd. Alleen jullie moeten er zelf maar over oordelen. Alles wat ik over die gele zegt, zeg, wordt als een verband gegeven. En dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ja, en hij is nu geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van PSV. En die is zondag tegen Feyenoord. Aanzet Roda 4-0 bij de Rustel 3-0, 3-0 Valkenburg Eltydor en 4-0 weer Eltydor. En het lijkt er dus op, het lijkt erop, het is zo, dat Eltydor een stuk makkelijker scoort dan vorig seizoen. I just think I've been becoming more used to my teammates en they're becoming more used to me. dag I'm adjusting more and more to the Dutch way of football. En ik denk het making me a better player. Ja, hij is raak steeds meer gewend aan mijn ploeggenoten, aan de competitie, aan het Nederlands voetbal. En dat is wat mij tot een betere speler maakt. En zijn trainer, Katjan van Beek, denkt zelfs dat Elte door topscorer van de Eere divisie zou kunnen worden. Ja, waarom niet? Wij zijn een aanvallende ploeg. We kregen iedereen veel kansen. Uh, uh, we hebben niet uh, denk ik het niveau van het verleden jaar nog. Maar misschien kunnen we daar wel naartoe groeien. En, uh, en uh, ja, hadden we verleden jaar een, een, een, in het eerste helft van de seizoen een veel scorende Jozij gehad. Dan hadden we misschien toch nog een, een of twee plaatsen hoger uh, kunnen eindigen. Maar fijn, uh, dat, dat was verleden jaar. en uh, We hebben toch lang bovenaan gestaan. En toch heeft Jozij ook toen 15 goals gemaakt. Nou, hij zit nu al uh, bijna op de helft. Dus hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Hij had hij door zelf. Overigens wilde hij afgelopen niet zoveel over zijn eigen prestatie zeggen. Echt opgeleide prof van tegenwoordig. Hij legde de nadruk op het team. Yeah, it's a special day. You know, as a striker, you love to score. So I'm very happy. But uh, like I said, I think for me, the biggest thing is you, to, to get the points. You can do this and lose and it means nothing. So I think... To win the game is most special for me. Ja, hij zegt winnen. Hè, van het is allemaal mooi, die goals. Maar als je niet wint, we winnen als team. En vandaag hebben we gewonnen en dat is the most special for me. Roda JC, ja, Roda JC. Er staat hier bood weinig weerstand. Dat is nog heel aardig. Maar in ieder geval zag het, werd het ook gezien door de trainer van de club, Ruud Brood. Ja, want ik vind als je tegen een sterke tegenstander speelt zoals AZ. Die misschien het tempo gaat opschroeven. Dan moet je het compenseren met een bepaalde arbeid. Maar dan moet je ook de duels zien te winnen. En, uh, maar goed, dan moet je ook kijken om je heen wie je moet dekken. En dat deden we totaal niet. Dus werd het heel makkelijk 1-2-0 en 3-0. Herakles tegen Nak werd 2-1 bij de rust 100-0-1 door een doelpunt van Schalk na de rust. Tenminste, vlak voor tijd zelfs. Overtoom 1-1. En in blessure-tijd Everton met de 2-1. De maker van het openingsdoelpunt, Alex Schalk van Nak, zag dat het op het einde weer helemaal misging voor zijn Nak. Natuurlijk, het zit er aan te komen. Je, je voelt aan alles dat ze meer druk gaan uitoefenen. En uh, we komen er niet meer echt uit. En uh, ja, dat hij dan 1-1 valt, is, uh, is als zwaar ware uh, kloten. En dan uh, in de 90ste minuut ook nog eens de tweede. Dan. Uh, ja, kan je zeggen dat ik hier niet met een uh, lekker gevoel staan. En de kan die overwinning trouwens goed gebruiken. Er valt nogal wat aan te merken op het spel, vindt ook Willy Overtoon. Ja, ja, ik denk alles uh, momenteel. Uh, de tegenstanders maken heel goed gebruik van, van de zwakke punten. En, uh, ja, het is aan ons om, om, om eruit te komen en om te laten zien dat we wel beter kunnen. En, uh, ja, wat dat betreft is een overwinning uh, een lekker begin. Ik hoop dat het uh, wat vertrouwen geeft aan de ploeg en uh, ja, dat, we, dat we kunnen bouwen aan een mooie seizoen. En voor we naar de overige uitslagen van de wedstrijden van gisteren gaan... willen we eens even weten hoe het met die laatste wedstrijd vandaag gaat. Groningen-Vitesse. Uurtje op de klok zo'n beetje, Richard van der Made. Zo is het. 0-0 nog steeds. Groningen probeert het wel, maar het lukt echt niet hoor. Veel slordigheden, veel misverstanden, weinig spelers met een actie. En dan wordt het toch lastig tegen de muur die Vitesse heeft gemetseld. Eén kans in de tweede helft. Dat was dat schot uit de tweede lijn van zojuist van Bakuna. Nu misschien de voorzet vanaf de rechterkant, vanaf de linkerkant moet ik zeggen. Maar dan moet er wel getrapt worden door Schetsen. Het duurt vaak zo lang voordat Groningen een keuzes maakt. Nu Kirm zoekt het hoofd daar in de doelmond van Vitesse. Dan misschien Zeefuik. Die kan niet tot een schot komen. Speelt de bal dan weer terug naar Schet. Het is allemaal wat rommelig. Het duurt gewoon te lang voordat uh, Groningen iets onderneemt. En dan komt Vitesse eruit met uh, Boni aan de rechterkant van het veld. Boni die altijd aanspeelbaar is. Ontzettend sterk natuurlijk. En je moet de Ivoriaan altijd in de gaten houden. Want dat is wel een punt bij Vitesse. Een pluspunt. Ze hebben veel individuele klassen in de ploeg. Boni, Havenaar, Van Ginkel ook. Ze kunnen altijd een doelpunt maken. 0-0. Nog altijd. 61 minuten op de klok in Groningen. Dan gaan we naar de uitslagen van gisteravond. Willem 2, FC Twente. Duidelijke, duidelijke overwinning voor de mm -hmm. koploper. Werd 6-2, maar liefst daar in Tilburg. Ajax, RKC, matig 2-0 voor Ajax. Feyenoord moest er lang over doen, maar won ook gewoon met 2-0 van Peksvolle. Heerenveen, andermaal matig, snel 3-0 achter. Werd 1-3 uiteindelijk tegen het goede ADO Den Haag. En VVV kwam nog terug en speelde 2-2 tegen NEC. FC Twente, de volle winnaar staat 5 wedstrijden, dus 15 punten. Ajax staat tweede met 11 uit 5. Vitesse. Speelt op dit moment nog even 10 punten uit 4 wedstrijden en 4. Dus staat Feyenoord nu met 10 uit 5. Vijfde PSV, negen punten uit vijf wedstrijden. De situatie onderin, Heerenveen staat veertiende met drie uit vijf. En dan vier ploegen met twee punten uit vijf duels. Vijftiende VVV, zestiende NAC, zeventiende PEC en achttiende Willem II. En wij gaan naar Richard van der Ma, de Groningen-Vitesse. Daar is hij dan, het doelpunt dat deze wedstrijd zo nodig had. 0-1 in het voordeel nu van Vitesse. En ik noemde net zijn naam, Mike Havenaar. Hou hem in de gaten, want hij is levensgevaarlijk. De voorzet vanaf de linkerkant van Van Arnold. En Havenaar staat eigenlijk te vrij. Kan de bal simpel inkoppen. Geen Kees Kwakman in de buurt. Geen Virgil van Dijk. En dan is het de lange Japanner die toeslaat. En Vitesse aan de leiding brengt. Knikt de bal goed naar de grond. Van Arnold doet het ook uitstekend. Bijna op de achterlijn. En dan is het Havenaar die Luciano da Silva kansloos laat. En zo hebben we toch een verrassende tussenstand hier in de Euroborg. Vitesse met 10, Groningen met 11. Maar het is wel 0 tegen 1. Er was ook nog een wedstrijd in de Jupiler League vandaag. Sparta tegen Goa Eagles werd 3-0. En de tussenstand bij Eintracht-Frankfurt tegen HSV. Gaat lekker, hè? Bij de entree dus van Van der Vaart. Ja, gaat niet zo goed voor de hamburgers. Inmiddels 2-0 voor eintracht Frankvoort. Tweede doelpunt werd gemaakt door Ocean.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 Okay. Mr. Maker. 10 tegen 11, Richard van der Maaten blijkt zo'n succesrecept. Ik denk dat volgende week de helft van de ploegen met z'n 10 begint. Zou je wel misschien kunnen adviseren. Ja, Het is 0-1 nog steeds voor Vitesse. Door dat doelpunt van Havena wel de eerste kans hoor voor de Arnhemmers in de tweede helft. En een dubbele wissel aan de kant van Groningen. Maaskant heeft Texera ingebracht. Een extra spits. Hiarie heeft hier ook bijgehaald. Magnasco de rechtsbek naar de kant. De Leeuwen aanvallende middenvelder naar de kant. Dus meer risico. En dat is natuurlijk ook nodig. Het kan alleen maar leuker worden in die laatste 25 minuten. Groningen zal toch echt iets moeten doen. Sparf probeert nog een aanval op te zetten voor... Groningen Speelt de bal dan weer breed. Nee, dan gaat het ook weer. Uh, het is allemaal te lastig, te moeilijk. En het is te voorspelbaar. Vitesse blijft simpel op de been. 0 tegen 1. En de afloop van deze wedstrijd krijgt u zometeen... Uh, natuurlijk bij Lieselot Thomas in het uitgebreide NOS Journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO. En wij zijn er weer om 10 uur vanavond. En dan zit Robert Meder hier. En wij wensen u tot die tijd, maar ook daarna... een hele, hele prettige avond.